De Amsterdamse politie heeft een 83-jarige vrouw aangehouden... voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van haar dochter van 47. De dochter was verstandelijk gehandicapt. Na een melding van haar buren vond de politie het lichaam van de vrouw. Ook haar bejaarde moeder was in de woning. Zij was gewond. De politie spreekt van een zeer trieste zaak. Het aantal doden van de treinramp in België is opgelopen tot 18. Van de 162 gewonden zijn 11 er slecht aan toe. Bij Halle, ten zuidwesten van Brussel, botsten vanochtend twee passagierstreinen op elkaar. Mogelijk reed een van de treinen door rood. In Erp in Noord-Brabant zijn tijdens een carnavalsoptocht vier mensen gewond geraakt. Drie vrouwen en een man stonden op het balkon van een praalwagen toen bij het optrekken het hek van het balkon afbrak. Ze vielen zo'n vier meter naar beneden. De slachtoffers liepen voornamelijk botbreuken op. De Zwitserse skier Didier Devago heeft goud gewonnen op de afdaling, het koningsnummer van de Olympische Spelen. Devago legde de drie kilometer op de piste in Whistler af in 1 minuut 54 en 31 honderdste. De Noorswindel won het zilver, het brons was voor de Amerikaan Miller. Het weer in het oosten kans op motsneeuw. Vannacht vriest het 3 tot 6 graden. In de ochtend van het westen uit lichte sneeuw. In de middag van het zuiden uit opklaringen. In het noordoosten is het dan nog rond het vriespunt. Elders wordt het een graad of 3. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar live. ZFM. hebben nu de nacht. ...aan het Nederlandertje pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. al oh. Twintig jaar. Live. Live. Live. Dit is 20 jaar GFM.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 this is the time to find my freedom I need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 Dat vier. Door dat